Dit van der Linde met het NOS-journaal. De kinderrechten in Nederland worden steeds minder goed nageleefd. Op de wereldwijde Kids Rights Index is Nederland dit jaar 16 plaatsen gezakt en staat nu 20ste. Met name op het gebied van jeugdzorg en jeugdbescherming gaat het in Nederland steeds slechter, volgens de opstellers van de lijst. Ook kinderen in armoede of AZC's komen er niet goed vanaf. Wie in de problemen zit, moet vaak lang wachten en er is per gemeente verschil in welke zorg er beschikbaar is. President Nauceda van Litouwen vindt dat de NAVO zijn oostgrenzen verder moet versterken als Belarus de nieuwe thuisbasis wordt van de Wagner-leider Prigozhin. Dat zei hij na een bijeenkomst met zijn veiligheidsraad vanwege de opstand van de Wagner-baas. Volgens Nauceda is Belarus een vrijhaven geworden voor oorlogsmisdadigers. De president van NAVO-lidstaat Litouwen verwacht dat president Poetin nu vaker met uitdagers zal worden geconfronteerd. De keizer heeft geen kleren aan, zei hij. President Biden van de Verenigde Staten en de Oekraïnse president Zelensky hebben elkaar gesproken over de situatie in Rusland. De wereld moet druk blijven uitoefenen op Rusland tot de internationale orde is hersteld, schrijft Zelensky op Twitter. Hij bedankte Biden voor alle steun, vooral voor het leveren van Patriot raketsystemen. Voor het eerst heeft in Duitsland een AFD-politicus een regionale verkiezing gewonnen. De rechtspopulistische partij won in een kleine regio in de deelstaat Turingen. En hoewel het om een klein gebied gaat, maakt de uitslag veel los in Duitsland. Vrijwel alle andere partijen willen niet met de Alternatieven voor Duitsland samenwerken. Zij zien er een gevaar voor de democratie in. De AFD wordt door Binnenlandse Veiligheidsdienst ingeschat als rechtsextreem.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 En ik denk dat ik mezelf heb en de anderen misschien ook wel heb voorgelogen. Van wie ik eigenlijk ben, maar de pijn inspireert. En ik weet dat ik leer en ik neem consequenties nu het moet. En misschien heb ik spijt, maar als ik eerlijk mag zijn, heb ik geen flauw idee van. FM, zie FM zal FM 106.9 FM. Van de zomer op CFM. Hoor je nu overal, je nu overal. Je nu overal. CFM oh, nacht, Ik het, het woord van mij verwacht. Nacht. Het heeft me in zijn hart. er is onrust in mijn hart en onrust in mijn bloed De twijfel voelt dat bloed, dat door mijn aderen vloeit. En geef mij een teken van leven, en laat me horen hoe het met je gaat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 ik denk ik moeilijk ik zweef. Geef mij een teken van leven en laat me horen.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 If you give me all of you, you got the rest of me I'm at this party in the L.A.L.s, L.A.L.s Drop the chills, I'm a spaceship in the galaxy You know what I want, yeah, you know what I need This is in my mind, we're in between, in between Lost at sea, you can't be my captain and rescue me You know what I want, yeah, you know what I need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 Weer. stoot je aan dezelfde steen, vraag jezelf om in de spiegel op de WC. Hou te mens genoeg, maar nog niets geleerd. Geef vertrouwen, meer geef vertrouwen, meer wanneer zal ik genezen zijn? Een, no, de dokter zegt, je bent gezond. Maar liefst, ik voel me slecht, ik ben zwaar. Our leaves sir.